De Afwakabo heeft gemengde gevoelens over de uitspraak. Blij zijn we pas als de minister aangeeft dat we de acties kunnen beëindigen... omdat ze terugkomt op alle besluiten. Maar met deze uitspraak zijn we tevreden. En dat betekent dat wij in ieder geval woensdag... de geplande acties kunnen laten doorgaan. Minister Van Bijsterveld is niet onmiddellijk enthousiast... over een gereduceerd jeugdlidmaatschap van de omroepen. Een kamermeerderheid van VVD, CDA, SP en D66... stellen zo'n speciaal tarief voor... Jongeren zouden anders hun lidmaatschap opzeggen of geen lid meer worden. Het jeugdlidmaatschap zou 7,50 euro moeten kosten in plaats van 15 euro. En jongeren tot 25 komen ervoor in aanmerking. Volgens Van Bijsterveld is 15 euro ook voor jongeren goed op te brengen. Franse banken zijn bereid om Griekenland te helpen. Dat heeft de Franse president Sarkozy verklaard. De Franse financiële instellingen zijn binnen Europa... de grootste investeerders in Griekse staatsleningen. Er is nu een akkoord met die banken. Ze beloven om 70% van alle leningen die aflopen... toch weer opnieuw te investeren in Griekse leningen... en voor een relatief lage rente. Nu de Franse banken over de brug zijn... hoopt Sarkozy dat ook de andere Europese banken meedoen... aan de hulpactie voor Griekenland. Dan het weer zonnig en warm met maxima van 27 graden op de wallen... tot ruim 30 graden in het zuidoosten... Morgen wordt het opnieuw tropisch warm, maar later op de dag stevige onweersbuien... en namorgen aanmerkelijk koeler. ANW-verkeersinformatie. Fielen staan er op de A4, Vlaardingen richting Hoogvliet... voor knooppunt Benelux, 3 kilometer. Door een gekantelde vrachtwagen is er op dat knooppunt 1 rijstrook dicht. Er staat nog file op de N201, Hilversum richting Uithoorn... tussen Vinkeveen en Uithoorn, 4 kilometer.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 Ja, en de Lange, dat was Klaas Bruinsma... die vandaag precies twintig jaar geleden is doodgeschoten. Over de rol die hij speelde in de Nederlandse onderwereld... gaan we straks praten met uh, misdaadjournalist Marian Huske. Goedemiddag, Marian. Ja, hoe lang uh, heb jij Bruinsma al in het vizier? Nou, in het vizier niet. Ik uh, ben me pas zeer voor hem gaan interesseren... toen ik merkte dat het gewoon een mythe was geworden. En daar verbaasde ik me afhankelijk een beetje over. Oké, okay. wat die mythe dan inhaalt, inhield en wel, hoe het dan echt was met Klaas Bruisma... dat bespreken wij zo met jou. René van der Linden die legt het hamertje erbij neer. Hij stopt als voorzitter van de Eerste Kamer. Morgen is zijn laatste werkdag. Als voorzitter dan, want hij blijft wel lid van de Senaat. Meneer van der Linden, goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u ook nog overwogen om helemaal te stoppen met het werk in de Eerste Kamer? Nee, dat heb ik echt niet overwogen. Omdat ik eh, in, ook in het buitenland gezien heb dat eh, het heel gebruikelijk is... en het ook een goede zaak is dat mensen die... Eh, in een bepaalde functie zitten, dan weer terugkeren naar uh, het parlement of de Senaat... en daar weer uh, actief zijn. Ik denk dat dat heel goed is voor uh, de betrokkenen zelf... maar ook voor de instituties, de parlementaire instituties. Deze week vertrekken er opnieuw verschillende schepen naar de Gaza-strook... en zal het deze keer wel lukken om voet aan wal te zetten. Dat gaan we vanmiddag vragen aan mient Faber, de gast in onze rubriek Wereldweek. Goedemiddag, mient Dag. Ja. Denk je dat deze tweede Gaza-vloot net zoveel commotie zal veroorzaken als die eerst... <totstuk> nou, in zekere zin hoop ik het. Namelijk, publiciteit is altijd goed voor, uh, voor Gaza... maar een hele ander soort uh, publiciteit dan de vorige keer. Ik wil de gewelddadigheden van de vorige keer... die zullen dit keer naar mijn, naar mijn verwachting niet, uh, niet voorkomen. Nee, want vorige keer vielen er negen doden, ja. Ja, ja. ja, dat was al heel veel. Ja. Tot half drie ook de gast Esmee Wiegman, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Goedemiddag mevrouw Wiegman. Goedemiddag. Vanochtend uh, heeft u gehoor gegeven aan een uitnodiging om een koosjere slacht bij te wonen in Amsterdam. Ja, klopt. Had u uh, voorafgaand aan het bezoek uh, onbeten? Ja, dat heb ik gedaan. Uh, ik moest ook uh, erg vroeg in bed uit en uh, ik had wel even een rit uh, voor de boeg van Zwolle naar Amsterdam. Maar uh, ja, ik moet zeggen, ik ontbijt altijd. Maar ook zonder ontbijt was het erg goed om uh, daar uh, ook een kijkje te nemen... wat uh, de praktijk van de koosjere slacht is. Goed, heeft u een vraag of een opmerking voor ons, dan kunt u reageren. Via de mail, ditistedag.eo.nl. Of via Twitter, en dan gebruikt u de hashtag DIDD. Ja, is me gewoon vanochtend dus aanwezig geweest bij zo'n koosjere slacht. Uh, We hebben natuurlijk de afgelopen week allerlei beelden langs zien komen van, van uh, ritueel slachten. Wat, wat heeft u daar gezien? Beschrijft u eens hoe het ging? Um, nou goed, um, het is een, een slachterij uh, die op maandagmorgen beschikbaar wordt gesteld voor de kooshare slacht. En wat ik daar heb gezien is uh, een hele professionele slachter met een zeer vlijmscherp mes en uh, kalveren ja, die in heel rustig uh, de kantelbox in worden geleid. En in een paar seconden is het hele proces van kantelbox in, uh, kantelen en een uh, hals doorsneden, is het gebeurd. En um, ja, ik was dus echt onder de indruk van, van de snelheid en zorgvuldigheid... waarmee uh, de slacht gebeuren. Ja, want een kantelbox, dat is een soort doos waar die dieren ingedaan worden... en dan worden ze op de kop gedraaid? O, o, o. Ja, klopt. Ze worden gekanteld. En um, ja, um, daar alleen al bestaat wat discussie over... van zou je ook niet op een andere manier kunnen fixeren? Dat zou kunnen. En um, nou, daar zijn wellicht ook nog wel eens in de toekomst mogelijkheden voor. Maar wat ik vanmorgen gezien heb... Um, ja, dat was een hele zorgvuldige, uitgevoerde slacht. Ja, en hoe lang uh, kon u... In krijgen, hoe lang het dier moest lijden bij deze slacht? Um, nou, Wat ik heb gezien, hoe snel alles ging... dat was echt een kwestie van een paar seconden. Um, ja, de hele discussie over van uh, leidt een dier en zo ja, hoe lang leidt een dier? Nou, Daar bestaat dus heel veel discussie over en, en, uh, en wetenschappelijke onduidelijkheid. Maar wat ik daar heb kunnen constateren... is dat het hele proces een kwestie van een paar seconden is... Um, het is alleen het voorschrift van de, uh, van de voedselwarenautoriteit... dat het beest 45 seconden in die kantelbox zit. Maar ruim voordat het beest die uit die kantelbox komt... Uh, ja, is, het, is het al dood en, uh, en buiten bewustzijn. Ja, bent u ook wel eens in een gewoon slachthuis geweest... waar uh, dan niet ritueel geslacht werd, gewoon geslacht werd? Nee, ik ben nog nooit in een dergelijk slachthuis geweest. Ik uh, ken er wel filmbeelden van. Oh. En als u het vergelijkt? Um, dan durf ik te zeggen... Um, het, het zijn hele verschillende vormen van slacht. Maar met um, zeg maar de slacht zoals ik die vanmorgen heb gezien... dat er echt sprake is van een humane slacht... met respect voor dierenwelzijn... En um, dat ik me nog eens extra bewust van ben... de bedwelmde slacht die in de reguliere slacht voorkomt. Ja, die bedwelming is vooral met het oog op het hele proces van, uh, van industrialisatie. Ja, dat die dieren immobiel worden gemaakt... Uh, zodat ze nog sneller geslacht kunnen worden. Ja. En dat is eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. Nee, want de, de discussie of eigenlijk de ontsnappingsroute op dit moment... zoals het nu wordt voorgesteld is dat als religieuze groepen kunnen aantonen dat dieren niet meer lijden tijdens hun rituele slag... dan mag het wel, dat ritueel slagsten. Is dat überhaupt aan te tonen? Heeft u daar een idee van gekregen vanochtend? Nou, volgens mij is dat heel lastig aan te tonen. Want de enige manier waarop dat zou kunnen... dat is uh, uh, dat je een dier na de dood nog eens zou kunnen vragen... Uh, wat heb je nou gevoeld? Ja, wat dat, ging er door je heen? Wat ging er door je heen? Dat, dat is niet mogelijk. Maar zonder daarmee uh, de gekte spreken uh, te steken... Um, wat natuurlijk heel vreemd is van, van het wetsvoorstel... en het amendement wat daarop is ingediend van vorige week... is dat er sprake is van een omgekeerde bewijslast. Namelijk, men gaat ervan uit dat de dierenwelzijn ernstig, ernstiger wordt aangetast... dan in de reguliere slacht. En dat dan vervolgens die bewijslast op het bordje van de religieuze gemeenschappen wordt gelegd. Bewijs maar eens dat het niet zo is. Ja, dat, dat, dat kan dus niet op die manier. Nou is het natuurlijk wel zo dat men wist dat u vanochtend zou komen... Is het niet ook zo dat ze dan uh, echt alles keurig volgens het boekje hebben gedaan vandaag... terwijl je je misschien moet afvragen of dat altijd wel zo gebeurt? Nou, de indruk die ik vanmorgen kreeg... ik heb mensen gesproken die dat echt al jaren doen. Echt mensen die al dertig jaar elke maandagmorgen er staan... En ook een, een slachterij die al jarenlang uh, deze mogelijkheid biedt... Uh, voor de Joodse gemeenschap om koosje te kunnen slachten. Ik had nou niet echt het idee dat ze vanmorgen een bepaalde truc hebben uitgehaald... Ja. maar dat ze gewerkt hebben op een wijze zoals ze dat altijd doen op maandagmorgen. Ja. Nou was u niet de enige die was uitgenodigd vanochtend om hierbij te zijn. Uh, alle Kamerleden die over in dit debat het woord voeren waren uitgenodigd... maar u was er wel als enige bij aanwezig. Hoe kan dat nou? Ja, teleurstellend. Ja, ik moet zeggen, misschien moet je even ergens overheen zetten... om zo vroeg je bed uit te gaan. Of bij een slacht aanwezig te zijn. Of bij een aanwezig te zijn, dat, dat geef ik toe. En het is lang niet altijd mogelijk... om op alle uitnodigingen voor werkbezoeken in te gaan. Maar wat mij gewoon heel erg tegenstaat... is waarin um, ja, vorige week in het debat... maar ook met de indiening van het amendement... met de grootste stelligheid dingen naar voren worden gebracht... En dat uh, de indieners van het amendement en de initiatiefnemer van het wetsvoorstel... niet de moeite neemt om in gesprek te gaan met de religieuze gemeenschappen... en op bezoek te gaan in de slagpraktijk. En om dan uh, het gesprek aan te gaan... Ja, op welke manieren zou dierenwelzijn verder verbeterd hm. kunnen worden. Maar hebben ze dat niet al in een eerder stadium gedaan? Dat, dat, dit bezoek wat, dat ze vroeger een paar maanden geleden bijvoorbeeld wel al zo'n bezoek hebben gebracht... en dat gesprek hebben gevoerd? Of is daar helemaal geen sprake van geweest? Volgens mij is daar geen sprake van geweest. Integendeel, ik heb juist het idee... en die beelden zijn nu ook wel terug te vinden... Op allerlei manieren op internet, dat er allerlei beelden... filmbeelden en foto's uh, nu de ronde doen... en met de meest afschrikwekkende beelden... Terwijl daarbij maar de vraag is of het hier gaat om een, om een uh, reguliere rituele slacht. Of dat dit gewoon beelden zijn van wandpraktijken ja, die uh, bestreden moeten en worden. En u zegt eigenlijk, mensen moeten gewoon echt eerst zelf gaan kijken... voor ze daar een oordeel over kunnen uitspreken. Ja, en ook tijdens de hoorzitting die we ook als Kamer hebben gehad... toen uh, hebben de religieuze gemeenschappen, de Joodse gemeenschap en de Islamitische gemeenschap... ons heel nadrukkelijk gevraagd, ga met ons in gesprek. We zijn bereid om tot een convenant te komen. Ja, dan verwacht ik dat je een dergelijke handschoen oppakt. En dat je dus ook echt in gesprek gaat en een convenant is dus iets van twee kanten, maar wat er nu gebeurd is... is dat er gewoon een eenzijdig dictaat wordt opgelegd... namelijk het is verboden en uh, bewijs maar het tegendeel. Nou, nou, dat, dat, dat is niet iets van het gesprek zoeken. Morgen is de stemming in de Tweede Kamer. Als ik u beluister is het wel duidelijk. Nou goed, uh, morgen is de stemming. Wat mij betreft uh, wordt de stemming uh, uitgesteld. Daar zal ik morgen ook om verzoeken. Want um, vorige week, en dat is wel interessant, heeft er ook een kort geding gespeeld... Uh, als het gaat om de wetenschappelijke onderbouwing uh, die in het wetsvoorstel uh, terug te vinden is... Ja, en die wetenschappelijke onderbouwing... die wordt discussie gesteld in dat kort geding. En mij lijkt het wel zo zorgvuldig... om eerst de uitspraak in dat kort geding af te wachten... voordat wij gaan stemmen in de ja, Tweede en, Kamer. en maakt het kans als u vraagt om uitstel? Ik hoop het. Ik hoop dat mensen openstaan voor argumenten. En ik kan me best voorstellen dat de initiatiefnemer zoiets heeft... van nou, laten we het alsjeblieft snel voor het zomerreces afronden... Maar um, ja, snelheid lijkt mij op dit moment uh, niet het juiste middel om uh, toe te passen bij uh, deze wetsbehandeling. Daar, dat vraagt vooral om zorgvuldigheid. Het gaat hier om een inperking van de godsdienstvrijheid. Dat is niet niks. Nou, en dan zul je goed moeten weten uh, nou ja. wat, je, wat je aan het doen bent. Goed, nou, we wachten dat met u af. Ik ga even naar René van der Linden. U bent voorzitter van de Eerste Kamer, meneer Van der Linden. Als die wet wordt aangenomen in de Tweede Kamer, komt die vervolgens bij u in de Eerste Kamer. Hoe ligt de stemverhouding daar? Dat zullen we moeten afwachten. Uh, in de eerste kamer heeft niet altijd uh, keurig uh, het stemgedrag van de tweede kamer gevolgd. Dat hebben we gezien met het elektronisch patiëntendossier. Ja, <coughs> maar uh, er is een nieuwe ka eerste kamer samenstelling en daar moet van blijken hoe de eerste kamer zich daarin opstelt. Ja, uw partij CDA stemt niet voor dit wetvoorstel in de, eerste, in de tweede kamer. Dat heb ik begrepen. Ja, ja, dat heeft u begrepen. Dat weet u de heel goed, denk ik. U zit al sinds 1999 in de Eerste Kamer. Vanaf 2009 was u de voorzitter. U blijft nu wel lid, maar bent geen voorzitter meer. Is dat een uh, grote stap terug? Nee, het is een andere invulling van het, uh, het lidmaatschap van de Eerste Kamer. Als voorzitter uh, <coughs> heb je een andere functie dan wanneer je lid bent. Uh, als lid heb je veel meer vrijheid om je over zaken uit te spreken. Zowel inhoudelijk als partijpolitiek. Uh, dat heeft dus zijn voordeel. Het uh -huh. uh, voordeel van het voorzitterschap is dat men uh, toch een zekere richting kan aangeven... waar de Eerste Kamer zich uh, op concentreert. Ja, dat lijkt me een heel prettige positie. Uh. Waarom geeft u die op? Uh, dat is een afweging geweest die al een paar weken geleden gemaakt is. Uh, ik heb toen gezegd dat uh, het uh, vervullen van het voorzitterschap van de Eerste Kamer voor vier jaar voor mij een te lange termijn is. Ik, ben, ik word dit jaar uh, in december 68... maar weliswaar nog uh, wat mij betreft uh, vitaal. Maar uh, ik denk ook dat andere zaken gaan wegen. Ik vond lang in de politiek. En uh, in die afweging heb ik gekozen om... Uh, bij die keuze uh, het uh, voorschap over te dragen aan een ander. Ja, u, u was nog maar twee jaar voorzitter. Ik kan me ook voorstellen dat u dacht, nou ja, dat is nog maar heel kort. Om echt mijn stempel te kunnen drukken, moet ik het nog wat langer blijven? Dat weet ik niet. Ik heb uh, het voorschap van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa drie jaar gedaan. Uh, en ik mag zeggen dat daar een uh, vrij fors stempel op gedrukt is. Uh, juist dat het gaat over een aantal zaken die voor ons heel belangrijk zijn. Uh, parlementaire diplomatie, maar ook uh, intercultureel en interreligieuze dialoog. Uh, de relatie met uh, met de, de niet-Europese Unielanden. Uh, nu bij het voorschap van de Eerste Kamer... Uh, heb ik uiteraard voortgebouwd op het werk van mijn voorgangers. Uh -huh. En daar ook bepaalde accenten gegeven. En ik denk dat dat uh, inderdaad zichtbaar geworden is. Ja, oké. Okay. En ook in die twee jaar. Heeft uw vertrek ook te maken met een nieuwe verhouding in de Eerste Kamer? Namelijk de PVV bijvoorbeeld, die, die u typeerde als een eurofiel. En de VVD, die heel graag toch zelf de, de touwtjes in handen wil hebben. Is er, is er subtiel druk op u uitgeoefend om er toch maar weer vanaf te zien? Uh, nee, dat is niet het geval. Zeker niet uh, lasjeer wanneer de PVV en, uh, en v toelegd op een persoon, dan kan dat natuurlijk geen aanleiding zijn... voor die persoon, althans niet bij mij, om te zeggen, daar geef ik aan toe. Integendeel, dat zou eerder een aansporing zijn om te zeggen... nou, dan laten we zien hoe we in elkaar zitten. In de afgelopen twee jaar eh, denk ik dat eh, de sfeer in de Eerste Kamer... uitstekend geweest is, dat eh, de relatie met alle politieke partijen eh, heel goed is... en dat eh, juist de taak van de voorzitter is om ervoor zorg te dragen dat recht gedaan wordt aan het debat... maar ook recht gedaan wordt aan de opvattingen van fracties... en dat daar op een goede manier mee omgegaan wordt. Ja. Ik moest even denken bij uw vertrek, maar misschien slaat het wel helemaal nergens op... aan uw vertrek in 1988 als staatssecretaris rond de paspoortaffaire. Toen werd u ook min of meer, ja, nou ja slachtoffer klinkt wat groot... maar toch wel, het was een politiek spel toch de reden dat u moest vertrekken? Nee, dat slaat inderdaad nergens op. Die vergelijking niet? Nee, absoluut niet. Uh, toen was het inderdaad een, een politiek spel. Het was een zaak waar ik... Uh, toen ik staatssecretaris werd, helemaal niets mee te maken had. Het contract was getekend. Dat kan gebeuren in de politiek. Dit is een vrije keus. Uh, ik heb uh, het uh, voorzitterschap uh, in de afgelopen jaren met heel veel passie gedaan. Uh, ook uh, met heel veel plezier. En ik denk dat uh, juist in die periode een aantal accenten gezet zijn... die in Nederland van belang zijn. Zeker een land wat uh, uh, steeds meer naar binnen gekeerd dreigt te raken. Daar is het van groot belang dat er ook instelling is. Zoals de Eerste Kamer... Ja die het lange termijn aspect in de gaten houdt... die ook diepgang heeft en samenhang aanbrengt... en uh, waarbij de internationalisering uh, voor uh, Nederland... ook in het debat een uh, belangrijke plek ja, krijgt. Maar u zegt zelf al, je, zeker in een klimaat... waarin dat misschien niet meer zo veel aandacht krijgt... zou je denken, dan zou er juist voor u nog een grote rol te spelen zijn. Dat kan ook in de fractie, uh, binnen, de, binnen de Senaat... Uh, als je voorzitter bent kun je niet uitspreken over de inhoudelijke zaken. Uh, dat kan nu wel weer. Ja. En, uh, het, geeft u dus denk, meer, het geeft u misschien meer ruimte om inhoudelijk nog een, uh, een grotere rol te kunnen spelen? Dit of? geeft zeker veel meer ruimte, po partijpolitiek en politiek. Uh, en u mag er van, zeker van zijn dat u me niet uh, uh, onbetwist laat... wanneer zaken aan de orde zijn die uh, met name de relatie Nederland-buitenland raken... en die ook uh, uh, gaan over uh, de waardebeleving in de samenleving... Ik behoor tot diegene die juist grote waarden toekennen aan uh, een stukje moraliteit in de politiek. Hm. Uh, die uh, graag uh, ziet dat uh, de politiek vertrouwen en uh, uh, schenkt aan burgers. Dus u, u, u, we gaan nog van u horen, wilt u eigenlijk zeggen? <laughs> nou, als, dat u als, als die gelegenheid zich voordoet. Uh, ik behoor niet tot de categorie politici die... Uh, uh, het standpunt naar stoelen of banken willen steken. Nee. In de Tweede Kamer zijn de verhoudingen uh, onder dit minderheidskabinet... behoorlijk gepolariseerd. Laten we even luisteren naar wat u zelf zei eerder... over de rol die de Eerste Kamer vooral zou moeten spelen. Ik hoop ook dat zowel uh, regeringspartijen als uh, uh, oppositiepartijen... niet de eerste, het karakter van de Eerste Kamer wensen aan te tasten. in die zin dat er uh, uh, alledaagse politiek bedreven wordt door... Uh, de wetgeving niet te beoordelen op de inhoud, op de kwaliteit, maar op de partijpolitieke posities. Ja, u staat nog steeds achter deze uitspraak, neem ik aan. Absoluut. Ja, en als u kijkt naar hoe het nu gaat in die nieuwe Eerste Kamer, gebeurt dan waar u blijft dat dan inderdaad zo'n Chambre de reflectie of gaat die partijpolitiek toch een steeds grotere rol spelen? Dat kan ik nog niet beoordelen omdat de Eerste Kamer nog geen inhoudelijke debatten gevoerd heeft. Maar ik ga er nog altijd van uit dat de leden van de Eerste Kamer, de leden van de Senaat... dat die uh, inderdaad uh, de kwaliteit van de wetgeving als uitgangspunt kiezen. Dat neemt niet weg. De Eerste Kamer is een politiek instituut. Uh, daar zitten mensen in die boor tot politieke partijen. Uh, dus in dat opzicht uh, zal er zeker aan politiek gedaan worden. Ja. Maar niet zozeer aan de dagelijkse partijpolitiek. Maar vooral gekeken worden naar de effecten die het beleid met zich meebrengt. Ook vanuit de uh, politieke invalshoeken die leden daar hebben. Ja, u, is dat nou een wens die u uitspreekt? Of is dat, denkt u ook dat met de huidige samenstelling dat ook zo zal zijn? Want er is natuurlijk wel wat veranderd. Er zitten ook andere mensen in die Kamer inmiddels. Uh, Elko Brinkman, Doek Hermans. Mensen die zich toch ook in het politieke debat in die Tweede Kamer wel gemengd hebben in het verleden. Is die garantie er wel? Garanties in het leven heb je op dat punt nooit. Maar eh, dit zijn allemaal mensen die eh, gepokt en gemarzeld zijn in de samenleving en in de politiek. Sommigen het, althans, eh, die weten wat de waarde en de betekenis van de Eerste Kamer is. Die ook eh, zien dat de eh, kwaliteit van de Eerste Kamer een belangrijke bijdrage is in het publieke debat. En die eh, zich ervan van bewust zijn dat eh, het vertrouwen van mensen in de politiek ook door de Eerste Kamer aanzienlijk kan verbeteren... omdat ze zien dat het niet een gesteggel is op de vierkante millimeter... maar dat het met name iets is waar argumenten wegen... waar de kwaliteit van de besluitvorming eigenlijk voor op staat. Ja, maar je hoort ook wel partijen zeggen... ja, wij vinden toch dat dat, dat echte de politieke debat meer gevoerd moet worden. Ook dat politieke debat van de dag. Uh, hoe kan je nou voorkomen dat dat die Eerste Kamer binnenkomt? Dat Maakt u zich van... daar zorgen over? Of denkt u dat nou, die mensen zijn oud en wijs genoeg om dat, om dat te voorkomen? Nou, ik vind uh, dat uh, bij de Eerste Kamer op de eerste plaats gekeken moet worden... naar uh, het feit dat uh, geweldige kwaliteit uh, binnengebracht wordt... vanuit de ervaring die de mensen in de samenleving hebben. Heel breed. Uh, op de tweede plaats dat voorkomen moet worden... dat er belangenverstrengeling plaatsvindt. Dat dus uh, tussen woordvoering en uh, uh, de dag dagelijkse activiteiten... dat daar geen uh, twijfel van, uh, van belangenverstrengeling kan optreden. En op de derde plaats... En dat juist vanuit de partijpolitiek die men heeft, de lange termijn in de gaten gehouden wordt, en ik geloof dat dat iets is wat in de afgelopen decennia eh, in de eerste kamer voorop gestaan heeft, en ik ga er even vanuit en ik verwacht het ook dat het ook in de komende periode eh, blijft bestaan. Hm. Ja, uh, Mientje Faber, ik zie jou uh, je wenkbrauwen optrekken. Heb je er geen vertrouwen in? Nou, ik, René van der Linden wel, die ken ik namelijk al van heel lang geleden, maar. Uh, Kijk, ik denk dat het ook vooral de Tweede Kamer is die het, het bredere perspectief moet, moet tekenen. De Tweede Kamer staat dagelijks in de krant, dat is onze directe vertegenwoordiging. En, en die moet dus laten zien dat Nederland niet een eiland is op de wereld, maar dat ze deel uitmaken van alle mogelijke internationale instellingen, van alle mogelijke probleemgebieden waar we bij betrokken zijn. En dat dat mensen hoort te raken en het gebeurt steeds minder. Als de dat de, dat de Eerste Kamer daar een zekere rol bij kan spelen, dat, dat, dat zij zo. Maar het kan nooit de rol van de Eerste Kamer zijn. En als het ware de Tweede Kamer maar een beetje laten stoeien... in die hele kleine speelbak die Nederland heeft. Hm. Nou, dat... ik ben het wel met minder Fazer eens... De, ja. Maar daar gaat de Eerste Kamer niet over. Wij kunnen niet uh, vertellen hoe de Tweede Kamer zich moet gedragen. Ik zeg er wel bij dat uh, het feit dat de Eerste Kamer zo geweldig actief geweest is... en nog is op het punt van uh, de internationalisering, op het punt van Europa... waar we overigens op 17 mei jongstleden een prestigieuze prijs voor gekregen hebben... van het uh, Fondation Merit Européen... En uh, dat heeft wel invloed op de werkwijze van de Tweede Kamer. Ik heb uh, mogen vaststellen dat de Tweede Kamer veel meer uh, aan Europa is gaan doen... onder invloed van het feit dat de Eerste Kamer zo'n sterke rol op dat punt speelt. Mm. Daar komt bij dat uh, sinds het verdrag van Lissabon... beide kamers op het punt van Europa gelijk zijn... We hebben precies dezelfde bevoegdheden, met uitzondering van het feit dat we geen recht van initiatief hebben en geen recht van amendement. Maar voor de rest is er geen verschil tussen Eerste en Tweede Kamer ah. op het punt van de bevoegdheden. En zeker ook wat Europa betreft. Oké, okay, even naar mevrouw Wiegman, want die zit in de Tweede Kamer. Mevrouw Wiegman, bent u beïnvloed door de Eerste Kamer als het gaat om het internationale perspectief? Nou, ik geloof dat we als Tweede Kamer daar een, een hele goede zelfstandige rol ook hebben gespeeld. En als er bijvoorbeeld even wordt verwezen naar het verdrag van Lissabon. En de manier waarop het Europese debat ook een plek heeft gekregen in de Kamer... Nou, dat is op dit moment heel goed... Uh, ik heb er zelf aan mogen bijdragen door een uh, zogenaamd behandelvoorbehoud... ook uh, te bedingen bij het verdrag van Lissabon. Pardon? Uh, ja, waarin we dus heel nadrukkelijk als Kamer zeggen... Uh, bepaalde onderwerpen willen we eerst goed uitgediscussieerd hebben in de Kamer... voordat een bewindspersoon naar Brussel afreist... om daar met zijn uh, collega's uit andere landen uh, bepaalde onderwerpen te bespreken. En dat werkt wel. Hm. Uh, dat zie je bijvoorbeeld ook in een debat over Griekenland. Wel of geen steun. Nou, ik denk dat de Kamer daarin een hele belangrijke rol is gaan spelen. Ja. Meneer Van der Linden, het lijkt... Daar ben ik het mee eens. Ik sprak alleen dat het proces daar naartoe, naar een grotere betrokkenheid van de Tweede Kamer, dat is nadrukkelijk beïnvloed door de Eerste Kamer. Ik kan een klein voorbeeld geven. Bij de conventie en de vooruitblik en de achteraf uh, uh, de verantwoording hadden wij altijd Eerste en Tweede Kamer samen uh, bijeenkomsten. Dan waren er vier, vijf Tweede Kamerleden aanwezig en 14, 15, 16 Eerste Kamerleden. En Dat zijn allemaal prikkels geweest die heel positief gewerkt hebben en ik juich zeer toe... dat de Tweede Kamer zich actief met Europa bezighoudt. Ja, ja. Wat vindt u van het huidige klimaat... als het gaat om de internationale blik van de Nederlandse politiek? Je zou toch op zijn minst kunnen zeggen... dat die misschien wat, wat, wat kleiner is geworden, die internationale blik? Ik vind inderdaad op bepaalde punten vind ik het zorgelijk... Eh, dat wij in Nederland eh, doen alsof we nog eh, zelfstandig oordelen kunnen geven... beslissingen kunnen nemen over zaken waar we geen invloed meer hebben op de uitkomst daarvan... Um, dat zie je in toenemende mate, helaas. Uh, ik denk dat Nederland zich er opnieuw bewust van moet worden... dat wij deel zijn van die internationale gemeenschap... dat daar ook de welvaart, de werkgelegenheid van afhangt. Maar dat gevoel lijkt er helemaal niet te zijn in Nederland op dit moment. Ik wil niet zeggen dat het niet is. Uh, ik hoop dat het terugkomt. Ik zie het ook wel in bepaalde partijen groeien. Uh, zelfs het CDA uh, heeft in de afgelopen periode... forse steken laten vallen op dat punt. En uh, je ziet dat daar wel een beweging is die... Uh, het CDA weer tot een echte Europese partij moet maken. Ja, wat, wat heeft het CDA laten liggen dan, wat u betreft? Nou, als ik kijk hoe het CDA zich de hele Europese discussie opgesteld heeft... in de afgelopen jaren, dan vind ik dat we daar veel te goudend geweest zijn. Soms afhouden, maar juist het CDA een uh, Europese roeping heeft. En dat wil niet zeggen, dat zeg ik maar meteen erbij... dat we daar klakkeloos achter Europa aan moeten lopen. In tegendeel. Hm. Ik durf te zeggen dat, ook onder toen hij in de Kamer zat... tot de meest kritische, maar wel zeer constructieve en positieve... parlementariërs ten aanzien van Europa eh, behoren. Ja. En ook in de afgelopen periode hebben we op het punt van het uitgavenbeleid... de ontwikkeling van agentschappen, de, het gebrek aan controle op de uitgaven... allemaal hele nadrukkelijke positieën ingenomen, ook in de Eerste Kamer... of mi misschien moet ik zeggen met name in de Eerste Kamer... die aangeven dat we wel degelijk op een goede manier naar Europa kijken... Ja, wat, wat, wat zou u graag zien, neemt u even een slokje water, heeft u water daar? Ja. ja, goed, het klinkt een beetje benauwd. Wat zou u graag zien dat uw partij in de Tweede Kamer, uh, hoe, die, ja, hoe zou, zou die zich moeten profileren als het gaat over Europa? We hebben natuurlijk nu de discussie over Griekenland, waar het permanent over gaat. Wat voor toon zou u willen horen daar? Ik wil er graag de toon horen die uh, helaas een brokken heeft bij bijvoorbeeld het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die sterk Europees is. Dat wil dus zeggen nakomen van Europese verplichtingen, van engagementen. We hebben de basis gestaan van de internationale rechtsgemeenschap. Dat is de basis ook voor de democratie. Als we daaraan gaan tornen, dan betekent dat dat we daarmee... de bijl aan de wortel eh, van eh, hele belangrijke verworvenheden in Europa leggen. En ik zou ook graag willen zien dat wij weliswaar zeer kritisch zijn op de uitgaven. En er is reden om kritisch te zijn. Maar tegelijkertijd eh, naar de burgers toe... Duidelijk maken dat Europa voor ons van levensbelang is. Ja. En dat uh, als je het hebt over het uitgavenbeleid... wij niet alleen moeten kijken naar de uitgaven in het buitenland... bij de Europese Unie... maar ook moeten kijken hoe wij de uitgaven in het binnenland uh, uh, uh, doen. En ja. daar zie je dat wij vaak hele grote overschrijdingen hebben... bij de Betuwelijn, de, de Noord-Zuidverbinding in Amsterdam enzovoort. En dat die uh, een beetje voor uh, uh, geaccepteerd worden... alsof dat gewoon feiten des levens zijn... Terwijl als het de Europese Unie betreft, dan uh, is men zeer kritisch. U zegt dezelfde, dezelfde, manier, dezelfde manier beoordelen hoe je het binnenlands doet en hoe je het in Europa doet. Is die sfeer er wel? Als ik de PVV hoor over Griekenland, over Europa... dan herken ik helemaal niets van wat u zegt nu. Dat klopt, maar uh, je kunt ergens tegen zijn, maar dan moet je wel vertellen waar je voor bent. En dan moet je ook gaan kijken wat de consequenties daarvan zijn... En heel vaak is het zo dat de consequenties van het alternatief veel dramatischer zijn dan de consequenties die we nu hebben. En, het en ik, alternatief ik, is... geef toe, ja. ik geef grif toe dat uh, Griekenland uh, ernstig uh, tekortgeschoten is en dat daar uh, kritiek op zijn plaats, ernstige kritiek op zijn plaats is. Hm. En dat we moeten voorkomen dat in de toekomst, en dat is de les die je altijd in de crisis trekt, dat je in de toekomst... Uh, uh, uh, dat u nu maatregelen treft om in de toekomst te voorkomen dat het uh, zich kan herhalen. Ja, Minja Fabia zit te popelen volgens mij om te reageren. Nou, Ik, ik vind Griekenland namelijk heel, heel typisch voor het soort van discussie waar we over nu zitten praten. En, en dat betekent dat zeg maar, het, toch een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking, om niet te zeggen een meerderheid, eh, niet vanuit Europa praat als ze over Griekenland praten, maar gewoon vanuit hun eigen land. Nederland moet geen geld meegeven aan Griekenland en, enzovoort. De, dus die discussie wordt ontzettend in een andere richting geduwd... waarbij die Europese eenheid ook meteen op het spel komt te staan. En dat is, een, dat is een enorm risico. Ja. En als je dat dus niet weet uh, vanuit de Kamer... niet collectief uh, weet te counteren... ontstaan er echt grote problemen in de samenleving. Ja, nou, Mietjan, dat, dat wij nu zo eens zijn op dit soort punten allemaal... dat had ik twintig jaar geleden nooit durven denken. <lacht> ja, ik wel hoor, René. Ja, okay. <lacht> Mevrouw Wiegman, voelt u die verantwoordelijkheid... die meneer Van der Linden hier schetst? Ja, zeker. En ik zie dat gelukkig ook echt terug in die Kamerdebatten. Uh, bij de ene partij meer dan bij de ander. Uh, dat, uh, dat merk ik wel op... Um, maar goed, de, de financiële situatie uh, wordt nu nadrukkelijk besproken. Maar ik moet zeggen, ook uh, kwesties als milieu, klimaat en energie. Daar maak ik me ook best zorgen over de inzet van Nederland. Dan zie je toch wel nadrukkelijk een verschil tussen het vorige kabinet en dit kabinet. Waar het vorige kabinet er een eer in stelde om echt uh, bij de koplopers te horen. Dan heb ik toch het idee dat, uh, ja, dat we nu wat afzakken naar de middenmoot. En um, ja, dat er weinig inspiratie is en creativiteit om echt tot een doorbraak te komen... bij de eerstvolgende klimaatop bijvoorbeeld. Ja. Maar dan verbaas ik me er wel Af over als, als ik dan <coughs> nou, mag zeggen dat in de Kamer een motie aanvaard wordt... dat geen millimeter autonomie meer afgegeven, soevereiniteit meer afgegeven mag worden aan Brussel. Terwijl de vraagstukken die u noemt allemaal vraagstukken zijn... die we uitsluitend alleen maar effectief kunnen aanpakken als we soevereiniteit delen. Als we, als we soevereiniteit poelen. En daar merk ik veel te weinig van in okay. Nederland. Nou, ik, U beiden kunt nog even doorpraten daar in Den Haag. Uh, wij nemen afscheid van u. Hartelijk dank uh, René van der Linden en uh, Esmee Wiegman. Gedaan. U, u heeft andere werkzaamheden en zometeen uh, na half drie praat van deze tafel verder met uh, misdaadjournalist Marian Huske over Klaas Bruinsma. Die precies twintig jaar geleden vandaag werd doodgeschoten. En met niet-Jan Faber gaan we het hebben over de Gaza-flotilla. En uh, zometeen om half vijf op de zender, Radio 1 Journaal met Tim over die. Tim, jullie hebben een vraag voor de luisteraars. En die gaat over de tandartstarieven. Um, op 1 januari worden tarieven vrijgegeven voor tandartsen. Er is nogal wat weerstand van patiëntenverenigingen. Die zeggen, dat krijgen we nooit op tijd. Die informatie over de kwaliteit van tandartsen en de bijbehorende tarieven. We hebben een eigen onderzoekje gedaan. Het nieuws daarvan Houd het nog even voor me, Elsbeth. Jammer. Maar de oproep is deze. Wat zijn uw ervaringen met tandartstarieven? Weet u... Wat de kosten zijn, waar, in de praktijk van de tandarts of online, vindt u de juiste info. Laat het ons weten via Twitter, NOS Radio 1 of onder ons weblog op de site nos.nl. Ja, Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Onno duiven Wit. Radio 1, het NOS Journaal. Het internationaal strafhof heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de Libische leider Gaddafi, zijn zoon Saif al-Islam en zijn zwager Sanoussi. Volgens hoofdaanklager Moreno Ocampo hebben ze zich schuldig gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. De bewoners van zorgcentrum De Geinse Hof in Nieuwegein kunnen vanavond niet naar huis. Vanwege de brand die er vanochtend uitbrak zijn alle 150 bewoners geëvacueerd. 40 kregen ademhalingsmoeilijkheden. Het vuur is inmiddels zo goed als uit en voor de bewoners is opvang geregeld. Minister Van Bijsterveld ziet weinig in een apart omroeplidmaatschap voor de jeugd tot 25 jaar. De minister wil de bijdrage verhogen tot minimaal 15 euro per jaar. En volgens haar is dat ook voor jongeren goed op te brengen. Maar een kamermeerderheid ziet liever een apart tarief van 7,50 euro, omdat de jeugd anders geen lid meer zou willen worden. En in de drie grote steden rijden woensdag vanaf de ochtendspits en tot de avondspits geen trams, metro's en bussen. De kortgedingrechter heeft toestemming gegeven voor een staking tegen de bezuinigingen en marktwerking in het stadsvervoer. Het geding was aangespannen door de vervoersbedrijven. Die vinden dat de reizigers te veel de dupe zijn van de actie. En dat is nieuws op dit moment. Radio 1, dit is de dag. De Wereldweek. Misdaadjournalist Marian Huisken. En u kunt reageren via Twitter. Gebruik dan de hashtag DDD. Of ga naar onze website nu. Branko Marjanovic zegt Bruinsma te hebben vermoord uit bloedwraak. De Joenslaaf beweert dat Bruinsma verantwoordelijk is... voor de liquidatie van zijn broer Alexander... die in 1987 op de Amsterdijk met kogels doorzeefd in zijn auto werd gevonden. Kijk, Mabel wist wie er langer was, zonder meer. De moord op Bruinsma die heeft Martin Hoogland gepleegd. Hij heeft het mij zelf verteld. Is de relatie tussen Klaas Bruinsma en Mabel ooit beëindigd geweest? Heb jij nee, daar wat van gehoord? Nee, gebruikt? absoluut niet. Absoluut. Tot de laatste dag. Tot de laatste dag van zijn leven. Klaas was stapelgeven. Hij Behoorde tot de clan van topcrimineel Klaas Bruinsma... die in 1991 werd vermoord in Amsterdam. Van die groep zijn nog maar weinig mensen over... Toen Mabelt bij ons aankwam, heeft hij mij in een Ferrari naar die peugeot Hoogstad gebracht. En heeft hij net de pak voor mij gekocht. Nou oh ja? Ja. Hij vond dat je er niet netjes genoeg ja. uitzag voor ja. De blafens had ze goed uit, maar ik niet. Het is vandaag precies 20 jaar geleden dat drugsbaron Klaas Bruisma werd vermoord. En we luisterden net naar een geluidsblokje over wat hij zoal uitspookte in de Nederlandse onderwereld. Marjan Huske, vijf jaar, gel jaar geleden verscheen er een boek van jouw hand over Klaas Bruinsma. Heb je hem wel eens ontmoet eigenlijk? Nee, eh, ik niet. Een collega van mij wel. Zij werkte in de seksclub Japjum. En uh, daar deed hij haar het aanbod uh, dat zij hem zou mogen interviewen. en. Uh, Vrij Nederland vond dat, uh, dat we dat toen niet deden. Oh nee? Het nee. was toen not dan om, uh, om criminelen nee. te interviewen? Nee. Ah, absoluut niet. Ja. Uh, jouw boek heet In de Ban van Bruinsma. Slaat die titel op jouzelf of op, op, op, op Nederland? Uh, nee, niet op mezelf. Maar ik verbaasde me over hoe sommige topcriminelen... soms ineens verworden worden tot een hype. Tot iemand uh, die iedereen gekend schijnt te hebben. En uh, zo vijf jaar geleden, dat was ongeveer rond de verschijning van de film... van Gerard Verhagen al, oh, naar aanleiding van het leven van Brainsma. Toen dacht ik van, nou, ik wil daar toch wel eens even iets meer van weten. Of het allemaal wel klopt wat er in het boek van uh, Bart Middelburg staat. Ja. En, uh, nou, ik dacht, ik ga zelf onderzoek ook doen. Ja, want jij zei net al aan het begin van de uitzending... ja de mythe, ja. daar wou ik wel eens wat meer over weten. Nou stond bijvoorbeeld in het uh, Weekblad Panorama... een top 10 van grootste Nederlandse criminelen. Daar stond Klaas Bruinsma op de derde plaats. Is dat een terechte plaats? Ik denk het wel. Ik denk dat uh, na zijn dood mensen wel veel meer zijn gaan verdienen. En je, je moet als je een top 10 wil maken, moet je definiëren waaraan iemand moet voldoen. Uh, is dat iemand die heel veel mensen vermoord heeft? Is het iemand die heel veel miljoenen heeft verdiend? Of is het een, iemand die gewoon lekker in de schaduw blijft en anderen het werk laat doen? Ja. Ja, want dat is meer zoals je bijvoorbeeld bij de maffia mensen ziet opereren... je weet helemaal niet wie de baas is, zo ongeveer. Nee, ja. dat zijn vaak mensen ook in de bovenwereld. Ja. De, hij werd ook wel de uh, Godfather genoemd van de Nederlandse misdaad. Is dat een terechte titel? Nou, het is een titel die gegeven is door Bart Middelburg in zijn boek. En dat boek was inderdaad een doorbraak in Nederland. Voor die tijd werd geschreven over de gezellige penozen op de Amsterdamse Wallen. En daar werden in ieder geval niet zulke grote uh, illegale handel gedaan... als Klaas Bruinsman heeft opgezet. En wat je ook zag was dat er liquidaties plaatsvonden in Nederland. Dat was ook voor die tijd niet eerder nee, gebeurd. Nee, dat was en vrij nieuw. Het vele geld wat uh, werd verdiend, werd besteed in de bovenwereld. Dat ja. was ook nieuw voor ja. die ja. tijd. In die zin overeenkomsten dus met de godvaders van de maffia? Dat wel, maar de godvaders, als je daarnaar kijkt, dat. Natuurlijk is dat ook een geromantiseerd beeld. Want wij kennen de godvader uit de boeken. En die boeken waren ook geromantiseerde oh. beelden. Uh -huh. Maar wat je daar zag was een strak georganiseerde familie. Uh, vernichten, vaak wat er allemaal bij zat. En wat je in Nederland zag aan georganiseerde misdaad, was dat uh, verschillende mensen gezamenlijk uh, zaken gingen doen. Hm. Dus al het geld bij elkaar gooiden, zodat ze een grotere partij uh, hars of uh, andere ha illegale handel ja. konden binnenhalen. Ja. Klaas Bruinsma kwam niet uit een familie van criminelen. Zijn vader was een, een, een industrieel, had een, had een frisdrankfabriek. Ja. Hoe kwam Klaas Bruinsma dan toch in dat criminele circuit terecht? Nou, dat, dat, je moet je voorstellen, het zijn de jaren tachtig. De, de, de hippie jaren ook. Uh, het, het was vrij normaal in bepaalde kringen dat er gebloot werd. En ik heb bijvoorbeeld iemand als de film Gerhard Verhagen... verbaasde zich bijvoorbeeld ook dat hij niet een carrière had als Klaus Bruinsma. En Klaus Bruinsma wel. Dat was zijn fascinatie met die man. Hm. Omdat ja, meerdere mensen uit... Gewone milieus, soms uit arbeidersmilieus, maar ook uit rijke, rijkere milieus, gingen in, uh, in de handel, in ja. de softdrugshandel. Dat was in de opkomst in die jaren. Dan ja. Kan je zeggen dat hij dat gewoon heel slim zakelijk heeft gezien? Dat dat de, de plaats was waar je veel kon verdienen? Dat blijkt wel. Achteraf. Ja, want even... alleen hij heeft op, op het eind van zijn leven had hij niet zoveel geld. Want hij wilde eigenlijk uh, met pensioen en wilde nog één grote slag slaan. En had daar een aantal verschillende partijen voor benaderd die allemaal geld hadden ingelegd. Maar als zo'n grote binnenhalen van zo'n grote berg mislukt, sta je bij ontzettend veel mensen in het krijt. En dat wordt je in een wereld waar je niet naar de politie of de verzekering kan stappen, word je dat wel kwalijk genomen. Is dat zijn dood geworden ook uiteindelijk? Dat en gecombineerd met uh, hij snoepte van zijn eigen waar. Of althans, hij snoepte ook van uh, de cocaïne. Hij was verslaafd ook? Ja, wat is verslaafd in, in zo'n geval? Maar in ieder geval, uh, wat je hoorde uit diverse bronnen... was dat hij een soort bedrijfsrisico was. En het, het grappige was ook bijvoorbeeld dat zijn tante... die ik ook voor dit boek had gesproken, vertelde van... ja, zijn drijfveer was aanvankelijk. Hij wilde groter worden dan zijn vader... Maar zijn vader was in 1984 overleven. En daarna ging het niet meer om, om groter te worden... maar daarna ging het voor hem zelf erom om te kunnen overleven. Mm. Binnen dat onderwereldmilieu waar hij eigenlijk zelf niet vandaan kwam. Was het daardoor voor hem moeilijk om, moeilijker om te overleven... dan voor mensen die er wel uit voortkwamen? Ik denk dat dat wel uh, wat ingewikkelder is. Dat je toch, uh, ja, misschien toch wel een andere moraal misschien hebt meegekregen... Mm. als je niet... Uh, altijd in de onderwereld hebt geleefd. Nee, nee. Die mythe waar je het over had, wat is die mythe dan, rondom om Klaas Bruinsma? De mythe is dat één figuur uitvergroot wordt... en staat als een soort beeld voor georganiseerde misdaad in Nederland. Want als je kijkt naar diezelfde periode... zie je ook in, op andere plekken in Nederland dat er ook gehandeld werd... in bijvoorbeeld amfetamine, waar ook mensen heel erg rijk mee werden. Maar die werden dus niet neergezet uh, door de media in artikelen. Ja, dus hij werd eigenlijk als het prototype gezien... van de topcrimineel in Nederland. Terwijl jij zegt, er waren er, heel, er, waren er veel meer. Er waren er veel meer. In het zuiden van Nederland had je iemand... die uh, in damfitamine groot geworden is. En in de Rotterdamse haven, waar onder enorm veel gesmokkeld werd... zaten, zaten ook families waar, uh, ja. die goed verdienden stevig en stevig verdienden. En hoe, hoe verklaar je dan dat, dat al die aandacht zich op die Klaas Bruisma richtte? Dat kwam omdat Bruinsma zelf de publiciteit ging zoeken. Bruinsma, er werd over hem geschreven. Hij was er kwaad over. Hij stuurde. Vervolgens ging hij zelf proberen om een tegencampagne in de media op te zetten. Om aan te geven dat hij zo'n grote. Niet zo gro misschien niet zo'n grote boef was. en niet allemaal van die enge dingen deed. Nee. En daardoor werd hij een publieke figuur. Dus hij had een neiging om zichzelf te willen rechtvaardigen in het publiek? Ja, want door uh, de publicaties. Hij had. Volgens zijn familie had hij altijd nog een soort ambitie gehad... om toch weer te kunnen terugkeren in de bovenwereld. Rijk, maar dan uh, met aanzien. En dat zie je ook wel met de mensen waar hij ook uh, mee omging. Ik bedoel, hij ging niet alleen maar om met... Uh... Ja, zeg maar, uh, mensen als uh, een da Silva, nee, die we nee. net hoorden. Nee. En, uh, en, en nou dan, dan nog natuurlijk even de vraag... Maybel Wisse smit ging die daar nou wel of niet mee om? Want dat willen we altijd nog weten. met uh, Jan die schudt van nee, jij kent haar ook, weet ik. Maar uh, ja of nee, Marjan? Uh, ik ben er nooit bij geweest. En er zijn meerdere bronnen die zeggen dat uh, hij, Klaas Bruinsman wel op de, zeil, op de zeilclub kwam en dat hij hoopte via haar vader... Inderdaad, weer in de keurige bovenwereld terecht te komen. Ja, dat was wel zijn, wat, wat ja, hij wilde. En, en, en hij had zelf vriendinnen. Maar mogelijk tot twee blonde dames door elkaar zijn gehaald. Dat ja. is ja. wat nu op dit moment weer de mythe, de mythe verder uh, versterkt. Ja. Hij werd doodgeschoten op de parkeerplaats voor het Amsterdamse Hilton Hotel. Dat werd gedaan door politieagent Martin Hoogland. Die zelf vervolgens ook weer doodgeschoten werd. Nooit, het is nooit helemaal duidelijk geworden of hij nou in opdracht handelde of uit zichzelf. Hij heeft altijd gezwegen. En uh, er zijn twee verhalen. Er zijn een aantal misdaadverslaggevers die zeggen... het is een uit de hand gelopen ruzie geweest... tussen twee aan verslaafde mensen... En er zijn anderen, en daar geloof ik eerlijk gezegd toch wel wat meer in... die hebben gezegd van dat Klaas Bruinsma een bedrijfsrisico was. A. Alle aandacht van de bovenwereld was gericht op Bruinsma. En de mensen om Bruinsma heen waren nog wel bezig met ja. uh, verboden handel. Dus die konden al die belangstelling van de politie niet gebruiken. Want Bruinsma werd wel dagelijks geschaduwd hm. door de politie. Ja, dus jij dus, zegt, het is het meest waarschijnlijk scenario... dat de mensen met wie hij werkte hem te gevaarlijk vonden. Uh, er, het verhaal wat al lang ging, was dat er om getost werd... Wie, uh, wie de opdracht zou moeten uitvoeren. En in de panorama van de, oh, deze week schrijft Bas van Hout... dat uh, overigens aan de hand van gesprekken van mensen die ook geliquideerd zijn... dus het checken is natuurlijk daarvan moeilijk... dat uh, die mensen gezegd hebben dat zij inderdaad uh, getost hebben... en uh, dat men uh, iemand heeft ingeschakeld als huurmoordenaar. Ja. En dat zou ook wel kunnen kloppen, want Martin Hoogland... Uh, degene die dan veroordeeld is en ook doodgeschoten is... Had, kon altijd wel over veel geld beschikken in de gevangenis... En als je een opdracht hebt uitgevoerd en je houdt je mond over je opdrachtgever, dat betekent dat je opdrachtgever uh, mogelijk wel zorgt dat jij daar uh, keurig bij zit. Ja, dat dus. is onderdeel van de deal. Ja, ja, ja, ja. Hoe lang denk jij nog dat wij blijven praten over Klaas Bruinsma? Het is nu zo'n moment, twintig jaar geleden. Gaat hij in de vergetelheid verdwijnen op een gegeven moment? Op, blijft het altijd een prominente naam als het over de crime scene in Nederland hebben. Al Capone herinneren we ons ook nog altijd. Hè? Maar zou je hem daarmee <laughs> willen vergelijken? <laughs> ja, het is wel net, zo, net zoiets, bij wijze van spreken, ook met liquidaties, geldwitwassen. En inmiddels hebben we natuurlijk ook nog altijd uh, Willem Holle, ja. die inmiddels de nieuwe mythe daarvoor in de plaats is geworden. Ja, want dat weer je de opvolger in de mythevorming? In de mythevorming wel, niet uh, qua qualiper misschien, maar wel in de mythevorming. Ja. Goed, nou, misschien dat we over veertig jaar weer met jou praten over Klaas Bruijsma. En misschien wel over hele andere criminelen. Dank je wel. luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. <middels>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 Get in, line. get in line van Ron Sexsmith. Wat je gedacht houden? Wie had Wereldweek. Vandaag met Mintjan Faber. Mientjan, we gaan het hebben over de gaza vloot maar eerst nog even de kwestie van het internationaal strafhof. Heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de libische leider Gaddafi. Vind je dat een goed besluit? Ja, dat lijkt me dat er iets aan de grondslag ligt. Anders hadden ze dat niet gedaan. Nee. En dat het een boef is, dat uh, weten we al heel erg lang. Ja. Met goede periodes, zoals het in, Zoals het met veel boeven gaat. Drijft het, het, drijft het hem meer in het nauw of maakt het niet zoveel uit voor zijn positie? Ik denk, voor hemzelf kan ik me dat nauwelijks meer voorstellen. Die man is zo, zo vastgeklampt in zijn eigen leefpatroon... en in zijn eigen ideologie en in zijn eigen zelfbewustzijn. En uh, in zijn eigen zelfbeeld. Daar kan alles bij. Dat doet hem volgens mij niks meer. Nee, dat maakt een arrestatiebevel niet veel uit. Goed, we gaan het hebben over de gaza vloot Die uh, zorgde vorig jaar voor heel veel deining. Toen kwamen negen Turkse actievoerders om. Uh, tiental andere fragment activisten werden toen opgepakt. We luisteren even naar een fragment. Ik hoorde en zag het schieten. Uh, je ziet mensen neervallen. en uh, Je ziet het niet wie het zijn, maar je ziet mensen neervallen. En ze komen met... Uh, geluidsbommen en traangas op jouw boot af, dan denk je echt: dit gebeurt niet. Dit is niet waar, dit is niet werkelijk. Ja, dat was de Nederlandse Anne de Jong. Die is dat vorig jaar op die Gaza-vloot beschreef, beschreef wat er toen gebeurd was. nadat ze was vrijgelaten uit een Israëlische cel. Uh, ja, jij zei net al: ik denk dat er toch minder aandacht zal zijn, of minder impact. of in ieder geval minder geweld dan vorig jaar. Denk je dat de Israëliërs zich beheersen dit jaar? Ja, die, die weten namelijk heel precies wat er, wat er gaat gebeuren. Die hebben daar het over gesproken, ook de afgelopen dagen nog in het kabinet van, de, van Israël. En daar ook vastgesteld dat eh, anders dan vorig jaar op deze boot eh, uitsluitend Europese vredesactivisten zitten. Eh, dat er dus geen vertegenwoordigers zitten van eh, de Muslim Brotherhood of andere radicale bewegingen uit het Midden-Oosten. Maar dat het, zeg maar, die vriendelijke jongens uit, uh, uit Europa zijn. Eh, die wel vinden dat de blokkade van Gaza moet worden opgeheven. En daarom zoiets organiseren. Uh -huh. en zo, maar op heb geen enkele manier met uh, geweld verbonden kunnen worden... dat ze uit een of andere terroristische zeil zouden komen of wat dan ook. Ja. En dat weet de Israëlische regering, die weet dat. En dus ik denk dat het allemaal op een uh, hele normale manier ja. zal worden. Uh... Mogen ze doorvaren dan, denk je? Nee. Nee, nee, nee, ze worden nee. gewoon tegengehouden? En dat ze worden is... tegengehouden en er is met Egypte een afspraak gemaakt dat ze dan naar een haven gaan. Dat is wat Israël met Egypte heeft afgesproken. En dat vandaar de goederen zullen worden doorvervoerd naar Gaza. Zij zullen proberen door te varen, maar ze zullen worden tegengehouden door Israëlische uh, boten. Ja. En dan uh, zullen ze worden weggeleid. De, de hele vloot wordt uh, in het leven geroepen omdat men zegt de situatie in Gaza is zo schrijnend... en daar moeten hulpgoederen naartoe. Is dat, is dat inderdaad ook het geval? Nou, de situatie in Gaza, is, je kent het, uh, het gebied eigenlijk goed, zoals je weet. Uh, is ongetwijfeld schijnend. Maar er, uh, er is het, het laatste jaar wel heel veel verbeterd. Uh, en, uh, en dan ook echt heel erg veel. Ik de, de, de hotels openen weer. Er, er is, een, er is een, een, een, een winkelcentrum, een groot winkelcentrum onlangs geopend. Uh, er komen veel meer goederen binnen dan ooit te voeren. En, uh, en dus... Uh, het is eigenlijk onvergelijkbaar met een, met een jaar geleden. Ik was er ook precies die dag dat het gebeurde in Gaza. Mm -hmm. En dus in, in, in die zin is er wel voor uitgang geboekt. En er zijn natuurlijk ja, besprekingen gaande... om op een of andere manier Gaza en de Westbank, althans Hamas en Fatah... om die weer bij elkaar te brengen ja. in, een, in een soort van regering... En, en van daaruit te zien hoe verder die onderhandelingen met Israël moeten verlopen. Ja. Dus u zegt, het is niet te vergelijken met een jaar geleden. Vind je, wat vind je er dan van dat zo'n vloot toch uh, de zee opgaat en die, die kant op gaat varen? Dat vind ik prima. Ja, daar heb ik daar dus helemaal geen probleem mee. Uh, omdat ik vind dat de aandacht voor dat probleem uh, niet, nooit genoeg kan zijn. Er zijn enorme obstakels liggen er nog. Ook met name aan de kant van Israël overigens, om het überhaupt tot een oplossing te brengen voor dat conflict. En als je daar aandacht voor voert, en het is positieve aandacht, en dit kan dus heel veel positieve aandacht genereren, juist op het moment dat moet je realiseren dat de president, de Palestijnse president Ahmed Abbas in Nederland is. Ja. En die is hier over een, paar komt dagen, een staatsbezoek. Hè, voor een staatsbezoek, ja. die komt bij de koningin praten. En dan zal het ongetwijfeld ook over dit soort dingen gaan. Dan staat dat op de agenda, denk je dan? Nou, ik heb het agenda niet gelezen van het Koninklijk Huis. Ik krijg, hem op krijg het is meestal niet. Oh, jammer, dan niet zin, nou ja, jammer. Zelfs niet. Ja, dat zijn <laughs> altijd uitzonderingen. Hè. Iedereen heeft hem, maar ik. Ja. Zal ik maar zeggen. Maar, uh, maar nee, daar ja, zullen dus gesprekken over gevoerd gaan worden. En, uh, en ik denk dat dit alleen maar kan helpen. Het creëert, een, het creëert een sfeer waarin discussies mogelijk worden. En vorig jaar, waren die discussies. Uh, ja, vooral heel erg zwart-wit. Ja. En, uh, en nu kan het misschien een andere richting uitgaan. Jij zei net, ja, nu zitten er echt alleen maar van die vredelievende West-Europeanen op die, op die schepen. Vorig jaar was dat natuurlijk wat onduidelijker. Is dat niet het probleem, dat, dat mensen nog altijd zullen denken... ja, vorig jaar zaten er ook al van die rare types op die schepen. Het zal nu ook wel weer niet deugen. Oké, okay, kijk, alle namen zijn bekend die op die bodem zitten. Uh, alles is gecheckt. Uh, niet alleen door de Israëlische regering, maar vooral ook door de, door de landen waar die mensen uit voortkomen. Dus men weet, men weet eigenlijk heel precies wat, er, wat je kunt verwachten. En ik ken toevallig, want een van mijn promotiemedewerkers... is de woordvoerder van... Dit, dit hele initiatief. Dus uh, ja, ik weet eigenlijk, ik weet eigenlijk ik precies je, wat, er, wat er aan de ja, hand is. Jij steekt je handen in ieder geval voor in de vuur. Ja, dat dit, dat dit, dat dit rustig volk is. Althans, nee. uh, niet, niet, niet erop uit. Ik zeg niet dat iedereen die vorig jaar erbij was, wat een veel grotere vloot was overigens, dat iedereen die de vorig jaar juist op, op geweld uit was. Maar er was wel een sfeer waarin geweld kon gebeuren. Dat is geen excuus voor wat de Israëli's gedaan hebben, maar de sfeer was er wel toen na. Ja, en dat is, en dat dat is dit jaar, is dat echt anders. Even terug naar Gaza zelf. Je zei net al, er zijn dan wel mogelijke wat toena voorzichtige toenaderingspogingen... tussen Fatah en Hamas. Uh, maar daar hoor je ook wel weer over, dat dat buitengewoon moeizaam verloopt. Ja, het is ook buitengewoon moeizaam. Hamas is de baas in Gaza. Fatah is de baas in, op de Westbank. En er is een president, en die is van Fatah. Uh, en dus zegt Hamas, dan moeten wij de premier mogen leveren. Maar de premier die, die op de Westbank functioneert, Fajad... is nou net degene die ontzettend veel bereikt heeft. Ook in de relatie, ook in de relatie naar Israël. En dus Abomasen, de president, wil onder geen beding Fayad kwijt. Nou, het blokkeert dus. Mm. En dan zegt 'Maar hoor eens even... we gaan terug naar de verkiezingen van vijf jaar geleden. Hoe lang was het? Die vonden zij. En die wij gewonnen hebben. We hadden een meerderheid. En wij, wij hadden dus een eigen regering. Dat is eigenlijk het startpunt. Daarna is alles misgegaan door jullie. En dus we moeten eigenlijk terug naar die periode. Nou, dat is ondenkbaar. Ja. Eh, want er is te veel gebeurd in die tussentijd. En dus er zijn een aantal enorme hobbels die nog genomen moeten worden. De vraag is of dat snel gaat, of dat het ooit gaat. Ja, want wie, wie kan daar dan een rol in spelen? Is er iemand die kan bemiddelen tussen deze partijen of die ze Egypte? Het... Egypte. Ja, dus dat, dat is eigenlijk het land wat het op dit ogenblik moet doen. Maar Egypte heeft natuurlijk ook zelf een uh, machtswisseling gehad, kan dat? Nou nog... ja, daarom juist. Daarom is er misschien wat ruimte ontstaan. Want Egypte had ze daar heel intensief mee bezig. Het, het, het nieuwe overgangsregime, zal ik maar zeggen. En, en die spreekt dus voortdurend met de partij. Dat wordt, wordt constant overlegd. Ja, en dat is voor de Amerikanen en de Europeanen. Het kwartet, zoals het dan heet, had die, die prachtige grote instellingen. Tony Blair. Die, die zijn, en Tony Blair en zo, die zijn echt een beetje op een zijspoor terechtgekomen. En dat is misschien heel verstandig. Ja, wat je zegt, die, die lossen die problemen daar niet meer op? Maar ja, die zitten in een bepaald stramien, waarin ze dat probleem hebben willen benaderen. En dat loopt al heel lang, eigenlijk vanaf de Oslo-akkoorden. We moeten die partijen bij elkaar zetten. En dan geleidelijk aan stap voor stap, in bepaalde fases, moeten we tot een oplossing komen. Dat is nu twee keer mislukt. En dus zeggen de Palestijnen, we gaan onze eigen staat uitroepen uh, in september. En we hopen dat, de, dat de, VN, uh, de algemene vergadering van de Verenigde Naties die staat accepteert als een lidstaat van de VN. Nou, daar zijn een heleboel westerse over steken tegen. Ik denk dat het aan de orde gaat komen in het gesprek met president Rutte of met premier Rutte hier. En uh, Nederland is er ook nog tegen. De Amerikanen zijn er tegen. Maar ik denk dat het belangrijk wordt dat, als, dat de Palestijnen op een niveau komen waar ze echt als staat kunnen onderhandelen met Israël. Goed, nou, we gaan afwachten of dat gaat gebeuren. Dankjewel. We gaan naar onze dichter bij de dag. Daniel D. is dat vandaag. Daniel, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan graag naar jouw gedicht luisteren. Oké, okay. het leven is een kantelbox. Een slachterij, een professionele slachter en een vlijmscherp mes. Of midden in de nacht voor het Hilton Hotel met een pistool. In een paar seconden is het gebeurd dood en buiten bewustzijn. Vraag daarna het dier. Wat ging er door je heen? En wacht op antwoord. Wacht tot je een ontweegt. Wees betrokken. Druk ondertussen een stempel op het werk van je voorgangers. Spreek je uit over zaken die aan de orde zijn. Tref maatregelen zodat het zich niet in de toekomst zal herhalen. Versterk de mythe. Probeer groter te worden dan je vader. Of probeer op zijn minst te overleven. En wees je bewust dat er geen garanties zijn in het leven. Blijf het dier toch zwijgen... Troost je met de gedachte, leven is net als liefde loslaten. En het vlees is nog vers. Dankjewel, Daniel D. Het gedicht is later terug te lezen op de website. Dit is de dag.nu. Nu. Thomas Dekker dan? We willen, we willen alleen kampioenen zien. De foto Dekker kreeg veel te veel aandacht. Hij moet zich eerst hebben bewezen. Dan mag hij weer op. Ik denk, je komt nog met de foto van Kruiswijk of... Op dit moment niet met Thomas Dekker. Ik de gedrag, dat klopt niet. Ja. Ja, Thomas Dekker werd lange tijd gezien als de volgende Nederlandse Tour de France winnaar. Totdat hij geschorst werd wegens doping. Vrijdag keert hij terug. Maar zien de fans hem nog wel zitten. Dat hoort u straks in onze reportage. We bedanken onze gasten. Buitenlandcommentator Mientjan Faber en misdaadjournalist Marjan Husken. Hartelijk dank. En na het nieuws van drie uur zijn we bij u terug. Tot zo.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 Dan hebben mensen op een wachtlijst een grotere kans om te overleven. Word donor en bekijk de stand op ja-of-nee.nl. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl. Prachtige overwinning voor Thomas Dekker. Wie kan er harder fietsen dan Thomas Dekker als hij goed is? Eigenlijk niemand. Wilrenner Thomas Dekker is betrapt op doping. Bedankt voor het kapotmaken van mijn leven. De keiharde waarheid voor de gevallenster Thomas Dekker. Tuurlijk raakt dat je. Wat denk je nou zelf? Vanavond om half negen op Nederland 3. Niemand kent mij. Wiebe, leg jij onze luisteraartjes eens even uit... waarom ze niet bij hun zuur bij elkaar gegraaide spaarzintjes kunnen... als ze het nodig hebben. Jort, je hebt helemaal gelijk.